Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Heineken heeft een hartstikke goed jaar achter de rug. De brouwer verkocht wereldwijd 7% meer bier... en harkte zo een omzet van bijna 35 miljard euro bij elkaar... Toch denkt verslaggever Nick Wouters niet dat het heel groots gevierd zal worden. Je ziet bij de bedrijven die nu deze miljardenwinsten maken... dat er toch ook een soort van ongemak bij is om over die winsten te vertellen. Dat zag je de afgelopen jaren eigenlijk niet. Want dan waren ze altijd trots van kijk, ons beleid werpt zijn vruchten af. En het is heel goed dat onze winstgevendheid vergroot. Maar nu is er toch een soort schaamte. Ze vinden het ongemakkelijk om zoveel geld binnen te halen... terwijl veel mensen het hartstikke moeilijk hebben door de inflatie. In de Tweede Kamer gaat het weer over de basisbeurs. Het is al zeker dat die beurs komend studiejaar een comeback maakt. Maar het moet wel nog even formeel gefixt worden, vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. Studentenorganisaties hebben hier jaren actie gevoerd. Dat hebben we natuurlijk heel vaak gezien. En uiteindelijk dus met succes. Want in de formatie van het huidige kabinet is al besloten dat die basisbeurs zou terugkomen. En dat gaan ze dus vandaag in het debat Formeel regelen. Formeel De studenten die net pech hebben en wel hun studententijd hebben geleend... krijgen een goedmakertje. Ze krijgen een bedrag van zo'n 1400 euro. Een doorbraak in een Duitse moordzaak. In de buurt van Utrecht is een vrouw opgepakt na een DNA-match. Vijf jaar geleden werd het lichaam van een man in zijn appartement in Bonn gevonden. Inmiddels heeft die vrouw toegegeven dat ze ruzie had met hem. De Duitse politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. En de oud-president van Brazilië heeft zijn vliegticket waarschijnlijk al geboekt. Jair Bolsonaro komt volgende maand terug naar Brazilië... zegt hij in een interview met de Wall Street Journal. Bolsonaro zit nu nog in Florida. Hij vertrok naar Amerika nadat het hem niet lukte... om opnieuw te worden gekozen tot president. En het weer nog best weer een zonnig dagje... al zijn er vanmiddag vanuit het westen wel steeds meer wolken. Het wordt 8 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de N9, Alkmaar, richting Den Helder. Daar zijn werkzaamheden aan de gang. Afwisselend wordt één reis zo per richting beschikbaar gesteld. Hou rekening daar met een kleine 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen?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 nou kan een boer niet zonder trekker dus een nieuwe mos kom. komen De schoenendoos werd omgekeerd het kapitaal geteld En op zaterdag werd Guus de Buus naar Rotterdam genomen En inzien binnen zak had Guus een flinke boerentiet met geld Guus Uiten werd het zich nooit in de stad vergeven. Hij kende alleen het dorp, het land, de oude boerderij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 Hey, ga je mee waar en lekker netjes schenken Daar komen enkelte mensen met manieren zoals jij Huizen Constant geeft je een kans, schat, kom je lekker mee naar boven En Guus dacht als pastoor het wist, dan kom ik in de hel Die blote billen naakt te lieven. Guus die kon het niet geloven Dit had een nutenwaard nog nooit ervaard, maar Guus had het nu wel Guus Kom naar huis want de koeien staan op springen. De varkens met een vreken en het hooi met van het land Gus, kom naar huis want daar weer een rare ding Dit kan toch zo niet doorgaan Gus, wat is er aan de hand Guus Utenwaard kreeg de smaak nu goed te bakken En kocht geen grote trekker maar een snelle Amerikaan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 Gus, kom naar huis, want daar hebben we een herinnering. Dit kan toch zo niet, dan? Gus, wat is er aan de hand? Triple play. songs waar de nostalgie van afdruipt En ze noemen me Foxy Fox trots. de dansvloer effe even op. Want als de band begint te spelen, nou dan hou ik nooit meer op.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 en wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik, krik me wel! want Foxy grijpt ze kansen. Of Foxy, Fox, trot met je elastieke benen. Die wil elke avond daar het dancing toe.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 ja, een <laughs> oh. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik, wiep ik wel, want Foxy grijpt zijn kansen.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 Triple Play. Toppers van Toen.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 Give him all your love To just one man You'll have bad times And he'll have good times Doing things that you don't understand But if you love him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 A cold and lonely Stand by your friend And show the world you love him Keep giving all the love you can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 to find out to the mama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 En te da felicidad, te deseo lo más bueno a los dos Pero si te hace llorar a mí me puedes hablar y está Contigo, cuando Triste, está. I'll be there anytime you need me by your side to drive away every tear drop that you cry, and if you blue, just remember, I love you, and I'll be there before the next teardrop falls.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 In 1970 waren de chansons ook populair en vonden we terug in de hitlijsten. Dave, Joe Dassin en Alain Barrière waren de zangers die toen zeer populair waren. Tu sais, je weet, je weet, je n'ai jamais été zo heureux als ce matin-là. We marchden op een plage, een beetje zoals celle-ci. C'était l'automne.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 Aux couleurs de l'été indien mon sang tu t'en vas je reste là seul les pas de lui de l'enfance J'ai peur de toi, j'ai peur de moi, j'ai peur que rien. Vienne...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 Still I.